Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. NPB overweegt minister Opstelten en de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen politieagenten. ACP-voorzitter van de kamp zegt dat er van de beloofde maatregelen om het geweld tegen te gaan niets terecht is gekomen. Hij reageerde op incidenten van dit weekend in onder meer Heerden en Leeuwarden waar agenten werden geslagen en geschopt. 16 verdachten zijn aangehouden. Zeker 1 op de 6 woningcorporaties is niet van plan de huur van zogeheten scheefhuurders te verhogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Met de extra huurverhoging van 5% wil het kabinet huurders met een inkomen boven de 43.000 euro per jaar stimuleren om plaats te maken voor woningzoekenden die weinig verdienen. Veel corporaties denken dat dat niet werkt. Bovendien verwachten ze dat de maatregel te grote financiële gevolgen heeft voor onder andere ZZP'ers en gezinnen. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Senegal is op een paar opstootjes na ordelijk verlopen. De verkiezingen gaan tussen zittend president Wade en zijn voormalige bondgenoten, Liberaal Macky Sall. Het is nog niet bekend wanneer de uitslag wordt bekendgemaakt. Bij de eerste ronde waren rellen ontstaan. Er was veel protest tegen de kandidatuur van de 85-jarige Wade, die er al twee termijnen op heeft zitten. Filmregisseur James Cameron is begonnen aan een duik naar de diepste plek op aarde, de bodem van de Marianetrog ten noorden van Papua Nieuw-Guinea in de Stille Oceaan. Met een speciale duikboot hoopt hij 11 kilometer diep te komen. Het zou voor het eerst in 50 jaar zijn dat iemand de bodem van de trog bereikt. De Canadees Cameron, maker van films als Titanic en Avatar, wil zes uur op de bodem van de trog blijven om daar opname te maken van flora en fauna. Het weer overwegend helder met minimaal rond 4 graden, later op veel plaatsen mist. Overdag eerst grijs, later overal zonnig. Het wordt 12 graden in het noorden en 17 in het zuiden van het land. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Uh, die is uh, econoom geworden. Dus ja, wij hebben allemaal de bedrijven eigenlijk niet overgenomen. En uh, die andere familie uh, dus wel. De familie De Rode. Dus dat is wel grappig. Dus dat bedrijf en boekwinkel op straat in meegens antwoord. Nou, destijds hebben hun het overgenomen. En nu zijn hun ook, ik denk alweer vijf of acht jaar uh, geleden daarmee gestopt. En uh, ze zijn ook al uh, richting pensioen. Ze maken een mooie reis, heb ik begrepen. En uh, nu zit er een... Uh,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 En ik had ook het idee dat ik naar Brazilië moest uh, om daar de straatkinderen van de heer Jezus uh, en zijn liefde te vertellen. Dus daar ben ik ook nog geweest bij de familie van Eik. Die zag ik toevallig deze week nog op televisie in een programma van de Evangelische Omroep. Die zijn daar uh, 40, 50 jaar geleden naartoe gegaan als echtpaar. En die hebben daar uh, de kinderen van de straat uh, opgevangen die geen eten hadden en hun uh, ouders geholpen...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 bij die jezus zou uh, uh, ja, contact zouden kunnen krijgen vanuit hun pijn en verdriet zouden ze juist alles met hem kunnen delen.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 om ook met jongeren en zo evangelie te vertellen. En vooral ook in Amsterdam was ik vaak. Ja. Hè, ook uh, met drugsverslaafden heb ik gewerkt. En prostituees heb ik geholpen om weer van de straat te komen. Ja, ja. Ik heb voedsel ook uitgedeeld. Heel praktisch ook bezig geweest met kleding en ja. dingen. Maar hier in Zandvoort? Dat, uh, in Zandvoort, ja. Jullie, uh, dat was toen nog niet zo dat er, dat er hier iets was. Dus we zijn hier begonnen, ook een paar jaar geleden, dan met evangelisatie op de markt.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 Inleiding van de dominee, die de meneer Zijlstra, die dan het een en ander vertelt vanuit de Bijbel, ook over genezing. En dan vraagt hij van wie wil de Heer Jezus in zijn hart vragen. Zoals ik op dat zaalkamp eigenlijk deed, weet je wel, dat is een beslissingsmoment dat je kan hebben. En daarna gaat hij ook voor de zieken bidden. En iedereen die dat wil, die krijgt gebed. Hij blijft net zo lang totdat iedereen die dat wil, gebed heeft gehad. Ja, Hij zegt van om dat vaker te doen...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 in de agenda lezen over onze andere activiteiten. En we wensen u een prettige avond en tot de volgende keer. So I fall on my knees Our souls, God. Shall We're